Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeke. Hey, hallo en welkom in Kruibeken informeert. Het informatieprogramma dat jaar aangeboden wordt... door het lokaal bestuur van Kruijbeke... Lokaal bestuur, dat gaat eigenlijk nooit met vakantie. En daarom kan je dit programma ook aan het begin van de maand augustus... beluisteren op Radio Barbier. Niet met de gebruikelijke stemmen, die hoor je pas in september terug. Op zaterdag 2 september om precies te zijn... En dan zijn we live vanuit het inloophuis in Ruppelmonde. Maar ik mag hier vandaag graag de honaars waarnemen... en je informeren over het actuele reilen en zeilen binnen onze gemeente. Want waarover gaan we het dan hebben? Wel, er zit wat info in over een drakenwandeling van de sportdienst. We hebben het over een rookverbod in de polder. Over wegwerpmateriaal bij evenementen. Over een gewijzigde verkeerssituatie in Ruppelmonde. En je krijgt info over de mogelijke fusie van Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht. En verder, ja, dan kijken we in onze agenda naar wat er hier binnenkort allemaal weer te doen is. Genoeg stof om twee uur radio mee te vullen. Welkom bij Kruibeke informeert. Radio are the use of the use of the use of the use the love. of so the on of the use of the use of the use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 is gonna bring us There's a pattern in the waves of love and the weight of beauty crashes Remember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 Quartier, Radio Tardir. music. Mm -hmm. Every night's a million years. Since we're not together, time is crawling. I wouldn't call Should have known better Cause I'm falling I'm falling Catch my heart before it chatters And make me live again Bestuur. op 19 en 20 augustus is het ambachtelijk weekend in onze streek onder het thema beestenboel zetten ambachtslui en creatievelingen dit jaar opnieuw hun deuren open in het hele Waasland en dus ook in Kruijbeke in onze gemeente kan je deelnemen aan drie workshops intuïtief tekenen, kefir maken en aromatherapie natuurlijk kan je ook gewoon een babbel komen maken met één van de deelnemers om genieten van de Waase gezelligheid. Het is warm aanbevolen door het lokaal bestuur van Kruijbeek. Meer details vind je op de website van het Aanbachtelijk Weekend. Niets is beter dan met jou. De koud Er zijn mensen die naar warme landen.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 The Classics. The Classics. The classics. Bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeken organiseert in samenwerking met Gezinsport Vlaanderen... een belevingstocht in onze gemeente in Augmented Reality. Tot 30 september kan je op je eigen ritme en op het moment dat jij het wil... een wandeling met je gezin maken. Je downloadt daarvoor een app via de website van de gemeente... en je krijgt acht opdrachten die je moet uitvoeren. Daarbij zie je op je smartphone de echte wereld verrijkt met virtuele ridders en draken. De tocht die je moet afleggen is zo'n 3 à 4 kilometer lang... en vertrekt aan het Kasteel Wissekerken in Basel. De wandeling is helemaal gratis... en geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf vier jaar. Voor meer info neem je contact op met de sportdienst van de gemeente Kruijbeke... of neem je een kijkje op de gemeentelijke website. Volgens de kalender is het nu hoogzomer, maar dat houdt de barbiergidsen niet tegen om ons nog eens op sleeptouw te nemen door onze polder. Dit keer wordt er gewandeld op zondag 6 augustus vanaf 2 uur in de namiddag. Op het programma staan een zomerse trektocht langs de mooiste plekjes van onze polder. Hoe ziet de hoogzomer er voor jou uit? Welke betoverende beelden vullen je gedachten? Laat jezelf verleiden tot een avontuurlijke reis waarbij je jouw stoutmoedige schoenen aantrekt... en samen met de barbiergidsen de pracht van onze polder in de zomer ontdekt. Afspraak op zondag 6 augustus om 2 uur in de namiddag... op de parking van de begraafplaats in de Kempoekstraat in Basel.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 Info van het lokaal bestuur Wanneer je fiets gestolen of verloren raakt, dan is dat een vervelende zaak. Als je dan aangifte doet bij de politie, dan kan die op zoek gaan naar je eigendom. Een goed idee in dat geval is om je fiets op voorhand te laten labelen. Je rijksregisternummer wordt dan in het frame van je rijviel gegraveerd. En zo kan de politie later je eigendom gemakkelijk terugbezorgen. Het zetten van zo'n label duurt maar één minuut... en kan je later heel wat kopzorgen besparen. De politie van de zone temse kruibeke zal op zaterdag 19 augustus de fietsen van wie dat wil een label bezorgen. Je kan ervoor gratis terecht aan de bibliotheek van Kruibeke... tussen 10 en 12 uur. Voor wie dat nog wat te vroeg is... die kan ook in de namiddag tussen 2 en 4 naar het hoofdkantoor van de politie in Temse. I sometimes I do wrong, one day I'm cool, one day I'm cold, and I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind, I've been trying to erase my mind, you stay like a nightmare, when I close my eyes. Sometimes I feel good, sometimes I lose my mind and my soul, that's when I see you, and out of the blue, I answer your call, and I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind, I've been trying to erase my mind, but you're still like a nightmare, and I close my eyes. Sometimes I uh. ...bijzonderlijk druk op de wegen naar het zuiden. Vooral in Frankrijk, daar staat momenteel ruim 960 kilometer file. Stijn Smet van VAP. We hebben niet het record van vorige week gehaald, maar het blijft desalniettemin heel erg druk. Vooral op de autoroute Soleil, daar verlies je eigenlijk tussen Lyon en de Spaanse grens in totaal vijf uur. Nu, je staat natuurlijk niet in al die files, maar je moet er toch, denk ik, als toerist wel ongeveer een twee à drie uur bij rekenen. Dat komt door een autobrand op de A9. Ook het terugkerend vakantieverkeer ondervindt hinder. Vorig jaar hebben een record aantal gokkers zich vrijwillig op de zwarte lijst gezet. Het waren er 7300. Dat zijn er bijna 3000 meer dan in 2021. De cijfers komen van de Kansspelcommissie. Je hoort Marjolein de Pape. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat sinds eind 2021 de mogelijkheid is ingevoerd om zo'n uitsluiting aan te vragen via It's Me. Dus we merken dat uh, hoe laagdrempeliger zo'n aanvraag wordt, hoe sneller de mensen de weg er naartoe vinden. En dat vinden we natuurlijk heel positief, want het moet natuurlijk zo gemakkelijk mogelijk zijn voor een probleemspeler om een toegangsverbod aan te vragen bij de kanselcommissie. Ook via e-mail en een papieren formulier kan je je vrijwillig op de zwarte lijst plaatsen. Momenteel staan er zo'n 43.000 gokkers op. In Kanne, een deelgemeente van Riems, bereidt de politie zich voor op vanavond. Want gisteravond kregen zij een tip binnen over een mogelijke illegale raveparty in de Mergelgrotten. Vanavond kan een gelijkaardig scenario zich voordoen. Collega Karel Teunis is ter plaatse. Het zou kunnen dat er wel opnieuw mensen proberen om in de Merkelgrotten hier een feestje te bouwen. Ze gaan het dorp waarschijnlijk opnieuw afsluiten en ze zullen opnieuw patrouilleren, drones in de lucht sturen, om ervoor te zorgen dat hier zeker geen rave zal gebeuren. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel mensen er gisteren werden opgepakt. We rennen in Glasgow in Schotland beginnen de junioren mannen over een uur aan hun wereldkampioenschap op de weg. Ze moeten zo'n 130 kilometer afleggen. Assistent bondscoach Serge Pabels blikt vooruit. Vooral Jarno Wiedaar is daar eigenlijk onze kopman, dat is een, ja, een van de beste van de wereld op dit moment en uh, heeft dit jaar de klassiek de zaal gewonnen, heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En hier, ja, als hij zijn dag heeft in Glasgow, moet hij ook in de medailles kunnen vallen natuurlijk. De koersomstandigheden enzovoort, dat telt allemaal mee. We hebben ook centjes die uh, heel snel is. Ook hij uh, moet in staat zijn om heel dicht te eindigen. In de loop van de namiddag gaat het regenen, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met bijgen, na de middag opklaringen bij 18 graden. Maandag nog enkele bijgen, vanaf dinsdag wordt het stilaan droger en warmer. Pup Flietje, Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open, vanaf 15 uur, behalve op dinsdag.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 Bakkerij van Trier. Pakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Lange Straat Kruijweken. Gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier. Bakkerij van Trier. Pakt met plezier. Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeke. Je bent nog altijd afgestemd op Kruijbeke informeert het informatieprogramma... dat je aangeboden wordt door het lokaal bestuur van Kruijbeke... Je hebt al een uurtje gemist als je nu pas afstemt, maar geen nood hoor. We hebben nog genoeg berichten liggen om je dorst naar actuele lokale informatie te lessen. Blijf daarom zeker ook nog het volgende uur afgestemd op jouw lokale Radio Barbier. voor deze nieuwe aflevering van Kruibeke informeert. Radio Barbier, Radio Radio meer dan dichtbij. Bestuur. Het gaat deze zomer over de tongen van iedereen in Kruibeken. Hoe ver staat het nu met de fusieplannen van Kruibeken met Beveren en eventueel ook met Zwijndrecht? Van april tot juni liep er in Kruibeken een participatietraject... met een online bevraging, een webinar... en diepgravende gesprekken tijdens de buurtbabbels. Een samenvatting hiervan mag je binnenkort verwachten... in het driemaandelijkse informatieblad Kruibeken Info. Maar er is meer... Want het lokaal bestuur heeft nu alle beschikbare info over de fusie gebundeld op één plaats op de gemeentelijke website. Van een tijdlijn tot een overzicht van alle publicaties tot nu toe. En zelfs een heuse frequently asked questions. Je vindt het nu allemaal samen. Handig in gebruik voor wie helemaal op de hoogte wil gehouden worden. Het jeugdhuis Terwallen in Kruijbeke bestaat dit jaar 55 jaar. En dat moet uiteraard uitgebreid gevierd worden. Daarom is iedereen welkom tijdens het feestweekend... van vrijdag 11 augustus tot en met zondag 13 augustus. Het wordt een weekend vol zwoele live muziek... lekkere eten en frisse drankjes. Op zaterdagmiddag is er een gezellige rommelmarkt met foodtrucks en op zondagnamiddag is het zomerterras gereserveerd voor een hele leuke kindernamiddag. Voor het volledige programma check je maar best even de Facebookpagina van Jeugdhuis Terwalle. Drowns me, makes me wanna fly Aan ons verhuisteam over. Thuis in verhuis. Ook verdeler van primagas, houtpales en steenkool. lamper.be. Wij garanderen u vervoer en verhuis op maat. Fietsenhandel Velodroom. Je kan er terecht voor alle herstellingen, ook aan huis. Onderhoud van alle merken. Fietsenaanbod van vele merken, waaronder Koga. Oxford, Quick en Grenville. Open van dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 19 uur en zaterdag tot 17 uur. Fietsenhandel, velodroom, Baselstraat 203, de Kruybeke. Telefonisch te bereiken op het nummer 03 744 1191. Ruime parkeergelegenheid. Sintioris Basel, een secundaire school, niet enkel aan. Maar ook BSO en TSO? Is duidelijk. Kies voor Sintioris. Sintioris? Dat is kei tof, Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente MUZIEK ...lokaal bestuur. Naar aanleiding van de maand van de sportclubs van Sport Vlaanderen... ...organiseert het lokaal bestuur in samenwerking met de sportdienst een sportbeurs. Want wist je dat Kruijbeke bijzonder rijk is aan mogelijkheden voor jongeren om aan sport te doen? Kom langs op zondag 27 augustus en ontdek het verrassende aanbod van de jeugdsportclubs van Kruijbeke... Ze zetten hun club in de spotlight en zorgen voor leuke demos... waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. Ik kan een deelnemerskaart afhalen, stempels verdienen... en nog een leuk gadget krijgen. Deelname is gratis en iedereen is welkom op zondag 27 augustus... vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur s middags op het Kerkplein van Kruijbeke. See you. bleeding up, you fill my life with minor songs, I loved you but you loved to do me wrong I miss your kiss, gasoline the matchstick, red lights, flashes, rising out of the ashes But I see you for who you are, but you can't break a broken heart A broken heart Kaal bestuur. Schrik niet als je bij een bezoek aan de kerkhoven van Basel en Kruijbeke... plots voor een afgesloten gedeelte blijkt te staan. In het kader van het regelmatig onderhoud van de begraafplaatsen... worden zowel in Basel als in Kruijbeke enkele graven ontruimd. Hierbij wordt het volledige graf ontgraven en verwijderd. De werken zelf zullen afgeschermd worden voor het publiek... waardoor de rest van het kerkhof wel nog toegankelijk zal blijven... De vermoedelijke duur van de hinder zal tot half september zijn. Meer info lees je op de website van de gemeente Kruijbeke. van het lokaal bestuur. Het Streekfonds van Oost-Vlaanderen maakt werken van een warme provincie... waar het voor iedereen goed is om wonen, werken, ontspannen, leven en op te groeien. En daarom ondersteunt het samen met heel wat gemotiveerde mensen... en organisaties uit de regio jaarlijks diverse lokale initiatieven... die een verschil maken. Heeft jouw wijk nood aan een groene ontmoetingsplek? Of wil je activiteiten organiseren om kwetsbare jongeren te ondersteunen... Of heb je bijvoorbeeld een ander idee? Blijf er niet meer zitten. Geef het door voor 8 november bij het Streekfonds van Oost-Vlaanderen. En krijg een financieel duwtje in de rug. Meer info kan je nalezen op de website van de gemeente Kruijbeke.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 What's Studio Klok zegt dat het hier bijna twee uur is. Tijd om deze Kruibeek informeert te laten uithoven. Volgende maand is het lokaal bestuur graag weer paraat... met nog meer interessante en actuele informatie. Maar dan live vanuit het inloophuis in Ruppelmonde. Breng ons zeker een bezoekje. Graag tot dan. Ciao. Kruibeek informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeek. Radio barbier, Radio barbier, bar meer dan dichtbij.